Zes uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink. De eerste leerlingen van de Ibegadum school stonden vandaag voor de rechten vanwege examenfraude. Hoe komt dat aan bij leerlingen en leerkrachten van de opvolger van deze islamitische school? Dat zo in Dit is de Dag. Nu is het NWS Journaal met Gert Kluk. Boekwinkel Polaren sluit vanaf morgen tijdelijk zijn deuren. De keten werkt aan een strategische heroriëntatie om te kunnen blijven voortbestaan. De tijdelijke sluiting geldt voor alle 20 Nederlandse vestigingen en de webshop... De outletstores en de acht Belgische vestigingen blijven open. Hoe lang de winkels dicht blijven is niet duidelijk. Deze klant kwam te een bestelling ophalen. Ik kom er net uit. Ik dacht dat ze nu dat boek zouden hebben. Maar ze zeiden, morgen krijgen wij pas de boeken binnen. Dan zeg ik, nou, dan kom ik morgen terug. Hè? En zeiden dus ze niet, maar morgen zijn we nee. gesloten? Nee, Ze hebben niks gezegd. dat hoor ik van u.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 De 29-jarige kickboxer staat terecht voor acht gevallen van mishandeling en één verkeersdelict. Het zwaarste vergrijp waarvan het OM Harry beschuldigt is de mishandeling van zakenman Koen Everink. Harry erkent dat hij fout heeft gemaakt, zegt zijn advocaat.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 De man stak een deel van het verdwenen geld in zijn eigen zak. De rest zou aan de meefrauderende klanten zijn betaald. Er zijn dus in gesprek met de klanten over het terugbetalen van het geld. Om hoeveel het gaat is niet bekendgemaakt. De rechtszaak tegen elf leerlingen van de Ibn Khaldun school kan gewoon doorgaan. De advocaten vonden dat ze te weinig tijd hadden gekregen om de zaak voor te bereiden. Maar de rechter heeft alle bezwaren van de hand gewezen. De advocaten hadden ook nog aangevoerd dat de verdachten mogelijk dubbel gestraft worden.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 Zorgt de sneeuw voor files weinig staan bij de ANWB. Nee, helemaal niet. Het is ook vooral regen hoor, dus dat loopt allemaal wel los. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag, daar staat voor Delft-Zuid de 7 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De andere file die opvalt, staat op de A20 vanuit Gouda. Tussen Knoopend en Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer. Er is daar een kapotte vrachtwagen gestrand. De rechterrijstrook is dicht. Zometeen en dit is de dag. Mag je als ouders het spaargeld van je kinderen gebruiken om schulden af te lossen?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 En nog voordeliger ook. JPC 60MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. JPCbusiness.nl. Radio 1 EO Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij uh, Dit is de Dag. Leerlingen van de Ibn Galdun-school moesten voor de rechtbank verschijnen vandaag. We praten zo met de directeur van de opvolger van de Ibn Gaddoen, Richard Troost. En vandaag verdedigt columniste Samira Bouchip die de stelling... laat postbodes eenzame ouderen opsporen. Als u iets kwijt wilt, stuur dan een twitter Bericht, bericht met de hashtag DIDD. Vandaag domineerden twee rechtszaken het nieuws. De rechtszaak tegen de examendieven van het Iwengel De diefstal zorgde vorig jaar voor veel commotie. In Rotterdam de rechtszaak over de examenfraude. Vandaag die eerste dag dus in dat uh, proces tegen deze leerlingen. De rechtszaak gaat vijf dagen duren. Ik kan nog steeds zo ontploffen elk moment. Harry staat terecht voor acht geweldsmisdrijven en één verkeersdelict. Er zit gewoon een bepaalde agressie in mijn lijf. Zakenman Koen Evering eist 63.000 euro schadevergoeding van kickboxer Bader Harry. Everink zou mishandeld zijn tijdens een feest in de Amsterdam Arena. Het was de laatste dag in het proces tegen kickboxer Badr Hadi. En de leerlingen van de Ibn school verschenen vandaag voor de rechter. Op verdenking van examenfraude. Goedenavond, Richard Troost, directeur van de opvolger van de Ibn school U bent onderweg hier naartoe, maar zit nog in de auto. U heeft, uh, voor... Goedenavond, u heeft voor deze islamitische school een heel Nederlandse naam gekozen: De Oppert. Wat is de gedachte daarachter? rustplaats, plaats in de Luwte, en wij dachten dat het wel even gepast was voor deze school, om dat type naam even te zoeken. Ja, en u heeft het proces vandaag ongetwijfeld met interesse gevolgd. Houden de leerlingen zich er ook erg mee bezig? Nou, ik heb net met, met de leerlingraad gesproken, daar kom ik net vandaan, en zij zeggen eigenlijk nou ja, wij laten het allemaal liever achter ons, het, het speelt wat ons betreft niet zo, niet zo erg laat, laat het recht sieren en laat ons gewoon alsjeblieft. En het nieuwe verder gaan en goed ons best doen om uh, een goed te krijgen. Dat is eigenlijk wat te ze zeggen. Oké, okay. we praten zo met u verder als u uh, hier aangekomen bent. Delen uit de, delen uit de persoonlijke brieven van Heinrich Himmler worden deze week dagelijks in de Duitse kwaliteitskrant Die wel het gepubliceerd. Historicus Wim Berklaar die heeft ze met interesse bestudeerd. Wim, goeie avond. Goede avond. Ik ga nu naar Auschwitz. Kusjes, Heini. Ja, dat kan allemaal samen gaan, uh, Thijs. Dat is namelijk het grote verhaal van dit. Uh, kijk, uh, ik had een voorgesprek en toen dus hadden we het er even over. Is zo iemand nou een psychopaat? Dat zinnetje, zinnetje wat ik uitsprak, dat was een zinnetje van Himmler. De hè? zin van een brief van Heinrich Himmler aan zijn vrouw Marga. En dan kun je natuurlijk denken: Ja, dat is toch psychopaatisch? Van ik ga nu naar Auschwitz en uh, kusjes. Nee, dat gaat samen in een mens. Dat gaat dus samen. Okay. Je kunt dus, er zijn allerlei mensen die. Uh, Laten we zeggen ook in een kwamen uh, zaten. Bijvoorbeeld de chef van het concentratiekamp Auschwitz. Die kwam thuis en die zette Haydn op of Mozart. Dat ja. kan dus samen. Goed, je gaat straks uitleggen hoe dat dan samen kan gaan. Nameteen, en na half zeven. Je kunt uh, wie teelt beter reguleren dan verbieden. Dat stellen 23 burgemeesters in een manifest... waarin minister opstelte van Veiligheid en Justitie... wordt opgeroepen om, de, om te stoppen met zijn repressieve beleid. Goedenavond, Paul de Pla, de burgemeester van Heerlen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u kunt mij verstaan. Ja, ik u. kan u goed staan. Ja. Ik u ook. Voor welk probleem is dit een oplossing? Nou, het is in ieder geval een probleem uh, wat we op dit moment hebben in veel steden. Uh, en dat zijn drie dingen. Uh, de onveiligheid in veel buurten en wijken, waar al die illegale helplantage zijn. Bijvoorbeeld in de stad als Heerlap, vorig jaar 130 helplantage opgeruimd. De criminele organisaties die ontstaan doordat we wel iets mogen kopen, wel iets mogen verkopen. Maar hoe die spullen die verkocht worden, worden geproduceerd. Eigenlijk altijd illegale is. Nou, op de illegaliteit duiken die criminele organisaties. Ja. En een groot gezondheidsprobleem. Want één ding weten we wel: weten we zeker datgene wat verkocht wordt in de coffeeshops in Nederland. Ja, dat wordt volstrekt niet gecontroleerd. We weten totaal niet uh, welke waarde het heeft. Uh, en dat is eigenlijk iets uh, wat we niet ons kunnen voorloven als we denken dat heel veel mensen naar die koffers op gaan en denken... ja, dat is toch door de overheid goedgekeurd? zo heeft toch een vergunning van de overheid gekregen? Ja, ja. oké. Okay. Nou is er één element wat volgens mij nog een beetje buiten discussie uh, lijkt te blijven... en dat is het feit dat er zo'n 30.000 illegale kwekerijen zijn in ons land... Ja? en dat 80% van wat zij maken naar het buitenland gaat. Ja, dat geeft aan zeg maar dat met dit halfslachtige dogenbeleid er een criminele infrastructuur is kunnen ontstaan... die ze weer gaan niet kent. Mijn vraag is eigenlijk, als u het nou gaat legaliseren... dan komt er een gemeentelijke wietcoffeeshop... Eh, of een wietplantage neem ik aan... Ja, maar dan blijven, dan blijven er toch nog die 80% gewoon doorgaan... met produceren voor het buitenland. Ja, maar de vraag is, de grote kurk... want nog afgezien van de vraag of het exact 80% is... de grote kurk van de illegale plantages drijft uiteindelijk op de geconcentreerde eh, afname van de coffeeshops. De coffeeshops die vergunning krijgen van de overheid. Als die kurk weg wordt genomen... Dat is maar zeer de vraag uh, of die, uh, laat ik zeggen, iedereen gaat een hele montage wel in Nederland blijven. Want dan ga je gigantisch grote transportlijnen maken, gigantisch veel logistiek opzetten, om uiteindelijk op de markt in Duitsland, in Frankrijk of in België terecht te kunnen komen. Maar die lijnen maar dus, zijn er toch, die transportlijnen? Want dat nu, gebeurt nu toch ja, ook? Ja, maar de groot, die zijn hier gekomen uh, omdat wij hier in feite accepteerd, geaccepteerd hebben dat wij gewoon de coffeeshops op die manier moeten bevoorraden. Als de koffieshops niet meer op die manier bevoorraad worden... is het maar zeer de vraag of die illegale plantages en die illegale organisaties niet veel meer op de markt gaan zitten. Maar nog veel belangrijker is... Wat bedoelt u met op de markt zitten? Want dat snap ik niet zo goed. Gewoon daar waar, de, waar het dan afgezet gaat worden. En dat is gewoon in Duitsland of in België of in Frankrijk. Dat zelf... vermoeden, maar dat is dan toch een verplaatsing van het probleem naar het buitenland? Ja, maar dan is het op een gegeven moment wel de vraag... of dat voor Nederland, hè, zeg maar... Nou, wat, is, wat weegt voor Nederland het zwaarste? Natuurlijk, het beste is het om het Europese verband op te lossen. Maar de steden kunnen niet wachten op een Europese oplossing. De gezondheid eh, in de koffieshops en de spullen die worden verkocht... kunnen ook niet wachten op een Europese oplossing. En als die minister nu had gezegd... luister eens, we gaan het in het Europese verband al aanpakken... en we gaan er keihard aan werken en ik laat het zien... dan hadden we misschien nog wel gedacht van... nou oké, okay, dan ondersteunen we mij. Ja. Maar het enige wat deze minister zegt... Het half, half slachtigste doogbeleid... waar je wel mag kopen en je mag wel verkopen... maar hoe de spullen die verkocht worden, worden gemaakt... dat is een groot vraagteken. Dat wordt overgelaten aan de illegale criminele markt... Ja. Ja, dat is gewoon niet te accepteren. Nee, maar nog even van mijn begrip. Het kan dus zo zijn dat er straks legale uh, plantages zijn... en dat er daarnaast nog gewoon een flinke uh, illegale sector is uh, ook. Dan heb je toch helemaal geen probleem opgelost? Jawel, dan heb je wel een probleem opgelost. Uh, even voor uw helderheid overigens. Er zijn al bedrijven in Nederland... Uh, die waar het boel van medicinaal gebruik er gewoon cannabis wordt gedeeld. Dus in zoverre is het ook niet helemaal nieuw wat we uh, voorstellen. Alleen de veronderstelling is... als je een groot gedeelte van die markt afneemt... namelijk de, de meest geconcentreerde deel... namelijk datgene wat via de koffers Maar dat is met 20%? Verkoopt, 30%. Nou ja, als je die keurig eraf haalt... dan weet je één ding zeker... dan is de vraag waarom zou dan de rest in Nederland blijven. Interessant is ook, even, dat wil ik ook wel aangeven... dat er nu een vergelijking wordt gemaakt... laat één ding helder zijn. Wij geloven niet dat... ...de hemel op aarde ontstaat... Okay. ...als we ons voorstel willen <laughs> doen. Maar het, het niet. maar het interessante is... ...dat de mensen die een voorstel doen... ...wat in vergelijking met de huidige praktijk... per definitie beter is... Ja. ...worden afgerekend op het voorstel... ...ja, maar dit is niet de hemel op aarde... ...en dus gaan we maar okay. door op de huidige heilloze weg... ...van het halfslachtig doorgebleid... ...waar er één grote overwinnaar is... En meneer En dat zijn de criminele organisaties, maar okay. die hebben geprofiteerd van de afgelopen jaren. Uw punt maar het houden slachtig het en dat moet stoppen. Vrijdag is er een grote conferentie. Dank u wel. Paul de Plaa, burgemeester van Heerlen. De dag van Maarten. Ja, Maarten Hag, goedenavond. Jij hebt je vandaag verdiept in het spaargeld van de kinderen. Wat was de aanleiding daarvoor? Klopt. Nou, ik las vanmorgen deze gratis krant, Metro. En daarin stond... Ouders in financiële nood willen steeds vaker het spaarzodel van hun kinderen gebruiken... om hun schulden af te lossen. Nou, dat gaat misschien best ver. Maar aan de andere kant, als je anders je huis uit moet... of je hebt geen eten op tafel, dan kan ik me daar nog best iets bij voorstellen. Ik ging de straat eerst maar eens op naar een school hier in de buurt... en ik vroeg jongeren daar of zij dat wel eens hebben meegemaakt... en wat ze daar dan van vinden. Nee, nooit. Nee. Nee, nee helemaal ergens. Gelukkig nog niet uh, gekomen. Is het wel eens gebeurd dat jouw ouders je spaarrekening hebben geplunderd? Nee. Geplunderen? Nee, nog nooit. Voor de huur of zo? Nee. Spaarpot omgekeerd? Nee, ook niet. Gebeurd. Nee, ze storten juist altijd. <laughs> Als ze nou op een dag zeggen: ja, we kunnen de huur niet meer betalen, we hebben geld nodig. Nou ja, dan moet ik dat maar doen, want ze hebben ook voor mij gezorgd. Als ze het nodig hebben, mogen ze hebben. Echt? Ja? Het is jouw geld toch? Ze betalen het ook voor mij onderdak. Uh, ik geef het van mezelf. Je geeft wel eens geld aan je ouders. De Waarom? De moeder. Die is uh, werkloos, dus daar help ik haar. En moeten dan terugbetalen? Als we dat kunnen wel, ja. En anders? En anders niet. Nee, tuurlijk niet. Ik betaal hem toch ook niet terug? Dat is um, toch jouw geld? Ja, maar het is ook mijn moeder. Ja, je moet toch wel uh, je moeder helpen. Ik heeft mijn hele jeugd voor mij gezorgd, dus dan doe ik dat nu voor haar. Ja. ja. Sociaal. Sociaal, ja. En, en heel zorgzaam ook. Dat vond ik wel, wel opvallend. Bijna alle jongeren die ik sprak vinden het geen probleem als hun ouders hun spaar gaat gebruiken voor de huur. Maar er was ook één meisje van wie de spaarrekening echt geplunderd was. En niet zo'n beetje ook. Ja, best wel... Al het geld, tot mijn 21ste zouden ze gaan sparen hebben ze weggehaald. Duizenden euro's? Ja, echt heel veel. Het was voor mijn eerste huis om te kopen. Heftig? Nou, nee, daarvoor mee. Waarom dan? Waar had hij het voor nodig? Weet ik niet. Ik spreek hem niet. Je spreekt je vader niet, en hij kan wel bij jouw geld? Ja, het staat op zijn naam. Dus kan er pas bij als ik 21 ben. Oh, oké. Okay. Het is een spaarrekening voor jou, maar op zijn naam? Ja. En nu is de rekening leeg. Ja. Ga je dat terug eisen? Ja, sowieso wel. Als ik 21 ben. Kun je bewijzen dat het geld voor jou was? Ja, op papier. Hij heeft het op papier gezet? Ja, alles met handtekeningen. Met jouw naam erbij? Ja. Naar de rechter? Ja. Op keihard. Ja, gewoon doen. Maakt niet uit of mijn vader is of niet. Minder sociaal? Ja, <laughs> gewoon naar de rechter, geld terug eisen. En daar heeft ze nog best goede kansen ook. Want in datzelfde artikel in Metro Morgen... stond dat um, uh, Olaf Wagenaar, van Das Rechtsbijstand... die vertelt daar dat een jongen onlangs hetzelfde deed. Hij was net 18 geworden en sleepte zijn ouders voor de rechter. Uh, hij wilde namelijk zijn spaargeld terugkrijgen. En hij kreeg gelijk. Ze moesten hem zijn geld terugbetalen. Nou... Het uh, toch vreemd ergens, middenjarige kinderen. Je zou zeggen als ouders beheer je dat geld. En ik vroeg me dan ook af en ik belde meneer Wagenaar van rechtsbijstand even op. En ik vroeg hem: van wie is het spaargeld voor middenjarige kinderen nou eigenlijk? Van het kind. Daar kunnen we heel kort over zijn: als het geld gestort is op een rekening van het kind, in staat op naam van het kind dan is het geld ook van het kind. Dus een schenking aan het kind. Dat vindt de rechter? Dat vindt de rechter. Is er ergens een gaatje? Stel je voor dat je als ouders zegt... Ja, maar ik heb echt dat geld nodig, juist ook voor dat kind. Ik kan me voorstellen dat als een kind een nieuwe fiets nodig heeft... en de ouders kunnen uh, die fiets niet betalen... dan denk ik dat je daar het geld toch echt wel voor mag gebruiken. Want dan is het echt wel in het belang van het kind. Want het kind heeft een fiets nodig. Nou, kijk, als je op die manier redeneert, ja, dat is een aardige. Het is nog niet bij de rechter getest deze trouwens, want hij, maar hij denkt dit. Maar als je zo redeneert, zou je kunnen zeggen... nou, de huur kun je dan ook opvoeren, want het kind moet ook ergens wonen. Nou, Maar je neemt dus wel een risico, want voor de rechter kun je dus behoorlijk bot vangen. En Ze kunnen dat geld terug eisen. Nou heb ik zelf uh, uh, jonge kinderen, ik zit ook daar, ben ook daarmee bezig. Zakgeld, spaarrekeningen, wat moet je nou doen? Je kunt als ouder best bang hiervan worden. En denken van, nou, ik ga me helemaal niet meer sparen voor mijn kinderen. Ik begin maar niet aan zakgeld, uh, want, ja, dat, dat geld kan ik er nooit meer bij als ik het een keer nodig heb. Nou goed, uh, daar, ik dacht, het Nibud denkt daar vast anders over. Ik dacht, maar eens even bellen met Gabrielle Betonviel van het Nibud. Noodzakelijk is het natuurlijk niet. Nieuwe gaat ouders altijd aan die willen gaan sparen voor hun kinderen... om sowieso eerst eens heel goed te gaan kijken van wat kan je eigenlijk iedere maand missen. Maar zakgeld zien wij als leergeld voor de kinderen. Vandaar dat wij wel pleiten om zakgeld te geven. Maar je moet zeker wel van tevoren goed bespreken met je kind wat het van het zakgeld moet doen. Bijvoorbeeld, vertel dat je nou van heel weinig geld moet rondkomen... dat je het kind verantwoordelijk maakt voor de koek en uh, het drinken in huis. Zodat het wel leert plannen en jij in feite niks mist van het geld dat je voor je uh, huishouden nodig hebt. Ja, interessante suggestie toch, Thijs? Ja. De kinderen uh, verantwoordelijk maken voor een deel van de boodschappen... en ze daar dan uh, geld voor geven. Uh, een win-win situatie. En als het gaat om die spaarrekening, dat is dus niet echt nodig. Vooral niet zo'n rekening waarbij je het geld vastlegt totdat ze 18 zijn. Uh, niet nodig, slimme truc van de bank om jouw uh, geld in beheer te krijgen. Maar goed, voor je zegt ik wil toch voor die studie... of wat dan ook voor mijn kind sparen, maar ik wil niet aan vastzitten... Wat moet je dan doen? Nou, daar heeft Gabrielle van den Niebuid nog wel een slimme tip voor. Je hoeft je niet per se vast te leggen in allerlei uh, spaarproducten. Je kunt bijvoorbeeld ook zelf een spaarrekening openen... waar je vrijblijvend geld op kunt storten. En wel in het oog dat dat voor je kind is. Maar dat je het in noodgevallen ook kunt gebruiken uh, voor noodsituaties. Ja, dus voor de duidelijkheid, je, je opent die rekening gewoon op je eigen naam. Gewoon een spaarrekening, maakt niet uit uh, welke, welke vorm. En uh, nou ja, in je achterhoofd denk je, dat is voor later voor mijn kind. Maar je zit nergens aan vast. In geval van nood, hou ik er gewoon vanaf. En al die mensen die nu al een rekening hebben geopend op de naam van mijn kind... kunnen die hem omzetten op een eigen naam of kan dat niet meer? Dat zal weer diefstal zijn, hè? Dat heb ik niet uitgezocht. Oké, okay. Dat is voor de volgende keer. Oké, okay. doen we dat. Straks, Tweede Kamerleden reisden af naar Groningen... om uit de eerste hand te horen wat de Groningers... van het gasbesluit van minister Kamp vinden. Dit was de dag waarop blijkt dat veel sportclubs met hun eigen accommodatie het financieel moeilijk hebben. Sponsoren houden de hand op de knip, kantineinkomsten lopen terug en huurbedragen gaan omhoog. Een zorgelijke ontwikkeling volgens Dick Segers van de stichting Waborg Sport. Het is een beetje een sluilend effect, en zie je dat per jaar de zorgen eigenlijk groter worden. eigenlijk de financiële positie van de vereniging, dat die langzaam terugloopt. Dit was de dag waarop naar buiten kwam dat een buisje bloed... van de overleden paus Johannes Paulus II is ontvreemd. Er waren drie buisjes bloed van de voormalige Poolse paus... waarvan het gestolen buisje werd tentoongesteld in een Italiaanse kerk. Meer dan vijftig agenten zijn vandaag een grote zoekactie begonnen... naar de bijzondere reliquie. Op deze dag werd ook bekend dat een kwart van werkend Nederland... wel eens te laat salaris krijgt. Uit de enquête van de Nationale Vacatureband komt zelfs naar voren... dat twaalf procent systematisch te laat geld vangt. Driekwart van de gedupeerden lijkt onmiddellijk aan de bel te trekken. Hé, hé, hé, blijf al mijn poen Dit was ook de dag dat de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken naar Groningen afreisde. Ze wilden uit de eerste hand horen wat de Groningers vinden van het gasbesluit. Plan van minister Kamp van Economische Zaken om minder gas te winnen rond Loppersum... en ruim 1 miljard in de provincie te investeren. NOS verslaggever Rien Kamer, goedenavond... De hoorzitting, hoorzitting is zojuist afgelopen. Wat was de ja. belangrijkste vraag aan de Kamerleden? Dat hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf uh, aan wie je het vraagt. De, de bewoners zijn hier uh, het langst aan het woord geweest, relatief. Als je aan hen vraagt, zij vroegen uh, vooral om veiligheid. Alleen de vraag is: hoe bereik je die veiligheid voor hen uh, in, in die woningen waar de scheuren in zitten? Um, sommigen zeggen: ja, er moet minder uh, gas uh, uit de bodem worden gehaald. Anderen hameren uh, juist op uh, preventieve maatregelen. Duidelijk is dus dat de bewoners. Uh, vinden dat uh, Kamp uh, te weinig maatregelen neemt. En die hebben vanmiddag hier ook uh, bij de commissie uh, aangekondigd... dat er meer en hardere acties zullen komen. Ja, De ondernemers zijn ook aan het woord geweest vanmiddag. Wat hadden die ja. te vertellen? Ja, bijvoorbeeld uh, Harm Post, directeur van uh, Groningen Seaports... Uh, de beheerder van de, de havens in Groningen, Zeil en Eemshaven. Uh, hij waarschuwde uh, voor uh, toenemende angst onder uh, buitenlandse investeerders... buitenlandse bedrijven. Um, die, die hebben nu ook van deze verhalen gehoord. Met name Amerikaanse bedrijven. Die herinneren zich uh, New Orleans natuurlijk nog, nog heel goed. En die denken, oh, kan dat nu ook uh, in, uh, in Nederland gebeuren, in, in die hoek? Uh, dus um, Harm Post die, die waarschuwt uh, voor, uh, voor die onzekerheid... en dat misschien bedrijven zich niet gaan vesten... Uh, hij en ook andere ondernemers vroegen aan de Kamerleden om zich in te zetten om vooral nu snelle maatregelen te nemen. Dus geen ellenlange procedures om vergunningen te krijgen, maar snel handelen om uh, te onderzoeken en om waar nodig uh, bijvoorbeeld dijken te verhogen. Zodat hij die, die boodschap aan de buitenlandse investeerders kan brengen, zodat die gerustgesteld worden. Ja. Kan je inschatten wat het meeste indruk heeft gemaakt op de Kamerleden? Wat nemen ze mee terug naar daarna? Nou ja, ik, ik denk toch wel uh, uh, de moedeloosheid... het gebrek aan uh, toekomstperspectief hier in de regio... dat hebben die bewoners heel duidelijk gemaakt... en ook hun gebrek aan, uh, aan vertrouwen in de politiek. En dat heeft, dat heeft net een gedeputeerde helemaal aan het einde nog even gezegd... heeft er ook mee te maken dat minister Kamp met zijn besluit is afgeweken van um, advies van een deskundige uh, club... zoals uh, de, de Staatstoezicht op de mijnen, um, die, die wilde veel verder gaan. Dat heeft Kant niet gedaan. En de gedeputeerde zei ook... ja, dat draagt ook niet bij aan het vertrouwen in de politiek. Ik denk dat ze daar uh, wel van geschrokken zullen zijn. En we zullen het zien. 5 februari is er een, uh, is er een debat hierover in de Tweede Kamer. Dankjewel, Rien -Kamer. Zeg het maar. Vandaag met columniste Samire Goeie Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond, dankjewel. Jij wilde het over de postbode hebben. Ja, de postbode inderdaad. En mijn stelling is. Um, laat postbode eenzame ouderen opsporen. Laat de postbode eenzame ouderen opsporen. Ja, ik denk dat uh, je. Ja, um postbodes kunt gebruiken om uh, ouderen, eenzame ouderen... ook in een wijk in kaart te brengen. Ik heb het helaas niet zelf bedacht. Nee. Ik heb het van telegraaf.nl. Uh, maar um, het is, ik vind het briljant. Omdat je postbode, die komt in een, een wijk, dagelijks ook in een wijk... Uh, weet ook vaak uh, waar uh, iemand uh, woont. En de postbode, het is een proefproject uh, in het uh, Belgische Oostende. Daar, daar gebeurt het al? Het, het wordt een proefproject. Uh, okay. uh, um, dus de postbode wordt dan gebruikt om ouderen ook enquêtes uh, uh, af te nemen. Ouderen kunnen daarin uh, aangeven, bijvoorbeeld of er behoefte is aan uh, uh, zorg, welke zorg, of, er, uh, of ze eenzaam zijn of niet. En dit is echt hè, naar behoefte van de ouderen. Dus het is, uh, uh, je reduceert, de postbode is nu echt een brievenbussenvuller, zo ja. zou je kunnen noemen. Ja. Maar uh, dan wordt die echt deel van de samenleving van de wijk van de buurt, en een, het is ja, een dubbele functie, krijgt hij dan. Maar je kan zeggen dat het logisch zou zijn... zolang de postbode nog van ons allemaal was... toen hij nog in dienst van het Rijk was. Maar tegenwoordig is de postbode gewoon in dienst... maar in een commercieel bedrijf. Nou, misschien juist daarom. Juist daarom, want dan uh, kun je de postbode uh, voor een beetje meer geld... want dit doet hij natuurlijk niet vrijwillig... voor een klein beetje meer geld. Niet alleen maar de brievenbussen vullen, maar gewoon ook een sociale... Maar TNT, een sociale... En met TNT heeft toch geen sociale functie? Uh, nee, maar uh, dat uh, ja, zou de postbode wel kunnen krijgen. Dus ja, sociaal, net als vroeger, ja. maar onbetaald. Want vroeger wist de postbode echt wie uh, wat op welk moment deed. En uh, dat is uh, al heel lang niet meer zo. En laten we dat even terugbrengen. Vooral ook omdat uh, ik zie in mijn eigen wijk... zie ik heel vaak hè, veel vrouwen ook, uh, uh, jonge mannen, uh, studenten... En uh, ja, als je niet alleen uh, de, brief, uh, de brievenbus uh, vult. maar ook gelijk uh, in kaart brengt. welke ouderen nou uh, uh, behoefte hebben. aan uh, uh, hulp omdat ze eenzaam zijn. ja, ik, ik denk dat het zou werken. Ja. Maar dan nog een keer mijn vraag. wat is het belang van TNT om dat te doen? Ik vind dat ze als. Uh, laten we het etiket maatschappelijk verantwoord ondernemen. erop ja, ja. plakken. Ja. dan ja. heb je al. het is ook uh, hun uh, uh, belang. Uh, en ik denk dat het al ook goed staat. TNT is de laatste jaren al niet heel erg goed in het nou ja, nieuws. Ik noem maar een voorbeeld. Er zijn natuurlijk meer postbezorgers. Ja, uiteraard. Hè, dus het gaat nou, er niet nou, om dit is dit... een grote. In het uh, uh, Belgische Oostende is het, gaat het ook om een proefproject. En dat, Is en dat een commercieel we... bedrijf daar? Ja, het is een commercieel bedrijf. En die hebben gezegd, we willen dat wel doen? Ja, een proefproject. Maar die en... willen dan misschien subsidie van de overheid? Want het is natuurlijk vooral een nee, nee, maar is, nee, maar dat is de bedoeling niet. Het is niet hè, voor wat hoort wat. Laten we in het proefproject uh, laten we kijken wat daaruit komt. Of er daadwerkelijk iets uitkomt. Uh, Ik geloof er wel in namelijk. En als je het dan ook in kaart hebt gebracht. Uh, duizenden ouderen in een stad die echt behoefte hebben aan contact. Dat niet kunnen aangeven. Die durven aangeven. Verlegen zijn. Ja. En juist eenzaam. Uh, en daardoor niet de straat op komen. Dus dan, dan komt er iemand bij hun... Een enquête uh, afnemen. Die toch al in de straat uh, ja. is en komt. Maar de postbouwer komt pas thuis en die zegt: uh, meneer Bergelaar, die heeft veel behoefte aan extra contact. En dat gaat dan naar de gemeente of zo? Ja, dat zou kunnen. Uh, uh, als de ouderen dat willen, ik ga niemand iets opleggen. Nee, dit, is op vrij, ja. dit is gewoon op vrijwillige basis. Maar ja, inderdaad, dat kan in kaart gebracht worden. En er zou er in de buurt, echt op wijkniveau, kleinschalig... dan zou er een soort van netwerk ook kunnen ontstaan... omdat je weet waar de ouderen ook in die wijk ja, zitten. Precies. Ik weet dat nu niet. Nee, Wim Berkelaar zei het leuk vinden als Postbode af ja. en uh, dank je, Thijs. Uh, ik, nou, ik ben nog veel uithuizig, zullen we zeggen. Maar het idee is niet slecht. Je vraagt je natuurlijk wel af, Samira. Um, Zo'n postbode die zit natuurlijk altijd onder druk. Hè. Tegenwoordig wordt die druk was steeds groter, want maandag bezorgen ze niet meer. Dus dan staan ze onder druk en dan is het uh, briefbus vullen en dan weg. Hoe moet dat nu dan? Want dan moet hij een praatje maken, toch? Mensen willen ook een praatje. Ja. En dat is dan wel op kosten van TNT. Ja. In het proefproject. Later, ik heb het nog niet helemaal uitgedacht... maar later hè, kunnen we kijken wat in het kader ook van WMO... wat de gemeente zelf kan bijdragen. Maar het proefproject zou wel geïnitieerd moeten worden... door een, een, een, een bedrijf. We sturen het linkje van dit gesprek door naar TNT. Dankjewel, Samira. De persoonlijke correspondentie van SS-leider Heinrich Himmler... verschijnt deze week in de Duitse krant Die Welt. En historicus Wim Berkelaar leest mee...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 Het is afsteven. met het Nationaal. Op de Syrië-top in Genève is nog geen besluit genomen over Homs. De partijen zijn het nog niet eens over de manier waarop vrouwen en kinderen de belegerde stad kunnen verlaten. Ook is er nog geen overeenstemming over het toelaten van een konvooi met hulpgoederen. Op een persconferentie in Genève zei VN-bemiddelaar Brahimi dat de gesprekken worden voortgezet, maar dat hij geen wonder verwacht die het einde van de oorlog dichterbij brengen. Ziekenhuizen hebben in 2012 beter gepresteerd dan in het jaar ervoor. Vooral bij operaties en bij kankerpatiënten was de vooruitgang... dat de vermijdbare sterfgevallen daalde, stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 2012 is in bijna alle ziekenhuizen een time-out bij operaties ingevoerd. En dat betekent dat voor de operatie begint... nog een keer extra alle gegevens worden gecontroleerd. Ook wordt er op veel afdelingen, vooral bij oncologie en verloskunde... meer overlegd. En ook daardoor daalt de kans op fouten en schade. Boekwinkel Polaris sluit vanaf morgen tijdelijk zijn deuren. De keten werkt aan een strategische heroriëntatie om haar voortbestaan veilig te stellen. De tijdelijke sluiting geldt voor alle 20 Nederlandse vestigingen en de webshop. De outletstores en de acht Belgische vestigingen blijven open. Twee weken geleden stopt het Centraal Boekhuis met de levering van boeken wegens onenigheid over kredietlimieten. Na een week werd de levering weer hervat. Dit zijn hoofdpunten. Het weer met mijn Hubert. Vanuit het zuidwesten trekt er een regengebied over Nederland... waaruit misschien in het noordoosten nog wat natte sneeuw valt. Tot en met morgenochtend in elk geval blijft de kans op gladheid daar ook groot. Vannacht klaart het op en verdwijnt die neerslag. De minima liggen rond 0 tot 4 graden... en de wind is matig tot vrij krachtig uit de zuidelijke richting. Morgen schijnt vooral in het noorden en oosten de zon af en toe... en daar blijft het droog. In het westen en zuiden is er juist vrij veel bewolking aanwezig... en valt er af en toe wat regen...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 Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files van de avondspits die lossen nu vrij snel op. Nou, die spits stelde sowieso niet zo heel veel voor. Rond Amsterdam staan nog de meeste files. Heeft voor een deel te maken met een aanrijding op de A7... Zaandam richting Hoorn. Daar staat tussen knopend Zaandam en Zaandijk twee kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. En daarachter ontstaat file op de A8 vanuit Amsterdam... bij knopend Zaandam twee kilometer nu. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... voor knopend Gouwen vijf kilometer... Dat had te maken met een gestrande vrachtwagen op de A20... naar Rotterdam bij Moordrecht. Daar staat nog drie kilometer file, maar de weg is weer vrij. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Hoe is de eerste procesdag aangekomen op de opvolger van de Iber-Galdoen-school in Rotterdam? Directeur Richard Troost is aangeschoven. En delen uit de persoonlijke correspondentie van Heinrich Himmler, SS-leider van Nazi-Duitsland, wordt deze week dagelijks in Die Welt gepubliceerd en met interesse door historicus Wim Berkelaar gelezen. Als u eens kwijt wilt, stuur dan een Twitterbericht met de hashtag DDD. Vandaag begon de rechtszaak tegen de tieners die verdacht worden van het stelen van de examens op het Iber-Galdoen. Er zat een klein scheurtje in, van circa twee centimeter... en het leek net of er iets mee was gebeurd. Eén woord, drie letters. De grootste examenfraude ooit. De grootste eindexamenfraude ooit in Nederland. De grootste examenfraude uit de Nederlandse geschiedenis. De examenfraude bij Ibn Galdun. De islamitische scholengemeenschap Ibn Galdun gaat dicht. In Rotterdam is de rechtszaak aan de gang over de examenfraude... op de Ibn Galdun school. Zelfverdachten staan terecht voor inbraak en diefstal van 27 eindexamens. Ja, het inmiddels doen is inmiddels gesloten. En voor de leerlingen is een nieuwe school geopend. De Oppert, opnieuw op islamitische grondslag in hetzelfde gebouw. Maar met 40% oude leraren en 60% nieuwe. En ook een nieuwe directeur, Richard Troost. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Is er op school aandacht besteed aan de rechtszaak vandaag? Nou, niet, niet formeel vanuit, vanuit het leerplan of vanuit het management. Hè? Nou ja, de kinderen die praten daar wel over. Ik heb net. Uh... Uh, nog even contact gehad met de leerlingraad... Hè, als vertegenwoordiger van, uh, van alle kinderen die op school zitten. Nou ja, zij zeggen, het is eigenlijk geen onderwerp. We willen er eigenlijk ver vandaan blijven. Uh, het is toen gebeurd, het is vreselijk. Dat had ze niet gemoeten. Uh, maar laten we alsjeblieft doorgaan met de toekomst. En dat is de oppert. Dus kwalitatief goed islamitisch onderwijs. Ja, ja. Laten we het dat, daarover hebben. Ja, dat gaan we, gaan we ook zo doen hoor. Maar dit is wel wens, voor he? ons de aanleiding om het erover te hebben. Snapelijk, dus ik heb ja. toch een paar vragen over. Ja. De verdachten die zitten niet op uw school. Maar familieleden van verdachten weer wel. Ik kan me voorstellen dat het voor hen toch wel heel uh, interessant is... wat er vandaag allemaal gebeurt. Ja, maar waarom zou het interessant zijn? Ze hebben het daar ook liever niet over. He, wij hebben natuurlijk... Uh, uiteindelijk waren er een aantal kinderen waarop het de daad betrapt... om het zo maar te zeggen. Of in ieder geval was het duidelijk dat zij het gedaan hadden. Nou, daar, daar speelt omheen dan een hele groep. He. Dat heeft te maken met ouders. Dat heeft te maken met andere kinderen die familie zijn. Nou, uiteindelijk kom je er dan op uit... dat, dat kinderen die familie zijn, dat zijn dan niet de verdachten. Dus die kun je niks maken. En ja. waarom? Die, die hebben we ook weer toegelaten uiteindelijk. Want de verdachten zitten allemaal niet meer op school? Nee, nee, nee. nee. Die zijn allemaal... Nee, nee. Die zijn uitgeplaatst. Op andere ja, scholen? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus wij hebben alleen kinderen die, die niet verdacht zijn, laat ik het zo maar zeggen. Nee, dat is ook nee. wel aardig, natuurlijk. Ja, is dat toch? Ja. Dat hebben de meeste scholen hoor. Ja. Klassen zonder verdachte leerlingen. Ja. Nou, er stond er afgelopen zaterdag in het Algemeen Dagblad een, een verhaal over de cultuur op de school. na een ja. van een strafdossier. Ja. En daar was toch wel een beetje de sfeer uh, van: ja, we, we, we, we, we tillen de boel. En ja. dat was niet alleen bij de verdachte, maar dat zat dieper in die school. Ja, dat... Heeft u dat ook aangetroffen toen u begon ja, kwam? Nou ja, kijk, heb ik dat aangetroffen. kijk Ik denk dat dat niet moet. Hè? Dus je gaat dan gelijk beginnen... met een ander type cultuur, ander type leerplan... ander type, type leraren. Hè? Dus die school die krijgt eigenlijk wel een soort metamorfose. Hè? Ja, maar ik, ik ben even benieuwd wat u aantrof toen u daar begon. 1 november bent u begonnen, geloof ik? ik 1 november begonnen. Dan kom je daar op de eerste Ja, dan kom je daar. En dan, dan is er een rooster. Hè? Dat, en dat klopt voor een deel. En er staan 600 kinderen te springen in de gangen. En we, er zijn leraren. Dan is het natuurlijk het eerste kunstje... om dat met elkaar te verbinden, om een ja. school van te gaan maken. <laughs> ja. nou, vervolgens is het dat de wc's het doen, dat de kachelen het doet... en dat de, te dat de telefoon het doet, hè? Nou, Dat werkt allemaal nauwelijks. Dus dat, uh, Echt waar, ja? Dat ja, dat doen. was een hele sneuve sneu vertoon. Want dat was allemaal hoor. afgesloten? Nou ja, het zijn hele oude panden ook. Hè? Dus het zijn eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, slooppanden. Uh, nou ja, wat, waar wat mee mis is. Hè? Dus we hebben dat... Het uh, ja, was waardig aardig, de eerste dag dan, uh, dan, dan, dan, dan zeg je... Joh, maar, maar iedereen komt hier zo wat te laat. Laten we eens beginnen om op tijd te komen. Hè? Een beetje school uh, heeft daar wel aandacht voor. Dat je Want op dat, dat tijd was kennelijk komt. de cultuur. Nou ja, dat, dat op zijn eerste dag snap ik dat dan wel. Hè. Maar, maar de nieuwe cultuur is in ieder geval. Kom nou eens op tijd. Hè, zoals scholen dat doen. Hè. Dus, nou ja, dan probeer je dat met elkaar zo wat voor elkaar te, bre te brengen. Hè. Vervolgens is het natuurlijk het aardige idee: bel nou die ouders eens op van de kinderen die te laat zijn. Ja. Maar dan moet je een telefoon hebben. En die deed het niet. Hè. Nou ja, dat is maar een van die dingen die dan even speelt. Hè. Er was wel een lijst met telefoonnummers. Ja, dat okay. was er wel. Dat okay. was er wel hè. Dus nou ja gaandeweg gaat die school dan draaien. Want het hè, is dan... eigenlijk vanaf nul wat u nu zegt. Ja, dat is wel een beetje vanaf nul. Ja. Zo. Ja, ja. Maar dat, dus, is toch, dat is toch ook bizar. U moet je voorstellen, je had twee scholen van islamitisch onderwijs. Eén in ja. Amsterdam die is gesloten. Ja. Dan heb je er één in Rotterdam. Dan zei ze, we hebben vrijheid van ja. onderwijs, artikel 23, uitstekend. Ja. Dat die mensen er zo'n gigantische puinhoop van maken. En daar zit, dan hoor ik u dan zit 60% of 40%, corrigeer mij, van het leraarkorp zit er nog. 40%. 40%. Ja, maar, dat zijn maar die, die daar zijn hebben daar toch hebben ook enige verantwoordelijkheid voor gehad? Ja, maar soms op de heb een of andere manier. Maar soms heb je als leraar natuurlijk niet invloed op de hele school. Hè? Kijk, er zijn, dat er, is de baan. er zijn natuurlijk altijd in een in, in gemeenschap, hè, van welke soort dan ook. Ja, het merendeel wil gewoon, uh, laat ik dan maar zeggen, aangename leven in dit geband. Aangename onderwijs thuis het aardig voor elkaar hebben. Nou ja, je hebt natuurlijk in elke gemeenschap, lees elke school... heb je ook een aantal types die er erg veel baat bij blijken te hebben... om, om er chaos van te maken. En dat is hier ook gebeurd. Nou, laat ja. ik zeggen, dat is hier in wat veelvaart gebeurd. management die dan toch moeite heeft om dat wat onder controle te krijgen. Een cultuur die niet meewerkt... Uh, ja, je niet gehouden aan het, aan het uh, waarderingskader van de inspectie. Hè? Dus, dus... Ho, hoe, streng, hoe streng bent u vervolgens? Want je moet die cultuur dus ombuigen. Nou. Moet je dan vanaf dag één zeggen, jongens, uh, op tijd een andere straf en uh, alles wat je niet bevalt meteen hard aanpakken? Of moet dat op een andere manier? Hoe doet u dat? Nee, dat moet wel even streng. Okay. He, dus dus, dus, dus dat, is wel, dat is wel van de zinnen van... Joh, ik leg het je één keer uit. Hè, dan kan je beter even luisteren. Dan wil ik het je nog een keer uitleggen. En daarna krijg je een heel vervelend gesprek. Samie, ja, ja, het, het, dat dat dat, het verbaast me dat de school uh, uh, nog open is. Want ja. hey, Je kan er een nieuwe naam op plakken... Uh, een voordeur verven en uh, de telefoon aansluiten. Maar er is een cultuur... Uh, uh, nou ja, dat kost uh, echt jaren en jaren. Volgens mij was het beter geweest als die school uh, gesloten. Nou, dat is gebeurd. Hè? Hij is gesloten geweest en daarna weer opgegaan. Hij is gesloten geweest. Maar ze dus en... gaan we weer verder op hetzelfde. voet. Ja, maar met voet. 60% nieuw personeel. Nee, dat, we gaan niet verder op dezelfde voet. Hè. Dus ik, ik leg je dat uit. Um, kijk, de situatie op een gegeven moment. Je kan zeggen, om een aantal redenen gaan we die school sluiten. Hè. Dus dat, dat heeft te maken met, met, met faillissement. Dat heeft te maken met examenfraude. Nou, dat heeft te maken met een ontevreden inspecteur. Hè? Dat zijn nogal wat redenen waarvan je zegt, nou, dit moet niet verder. Nou, vervolgens is er wel behoefte aan islamitisch onderwijs. Hè? Zoals er uh, behoefte is aan openbaar op onderwijs, zoals ja. christelijk onderwijs. Dus dan hebben de schoolbesturen in Rotterdam hebben gezegd... Joh, wat, wat gaan we hier dan nou mee doen? Hè? Je kan een aantal dingen doen. Je kan zeggen, nou, we gaan die kinderen verdelen... over de Rotterdamse scholen. Hè? Is dat nou handig? Nou, dan zitten ze dus niet meer in een islamitische cultuur. Dan komen ze of in een openbare of een christelijke. Dus, nou, waar, ouders hebben erg kenbaar gemaakt dat dat niet de bedoeling was op voorhand. Nou, wat moet je dan? Dan, dan ga je zeggen, nou, dan, dan, dan gaan we onder een christelijke school in Rotterdam. Hè? Christelijk voortgezet onderwijs in Rotterdam. Dat noemen we dan maar eventjes een nevenvestiging. Hè? En, dan, en dan gaan we die nevenvestiging gaan we eens met elkaar kijken hoe dat onderwijs nou moet. Nou, dat onderwijs moet heel anders dan het was. Hè? Dus één we nemen het waarderingskader van de inspectie nemen als uitgangspunt. Wat zijn nou de eisen die je als onderwijs aan onderwijs stelt? Dat zijn er een aantal. Nou, dan gaan we van kijken, hebben we die nou, zijn die er nou, zo niet... gaan we die gelijk invoeren. Ja, u gaat een heel lang die verhaal kan... houden, wat ik snap, maar... Ik, nou, ik probeer het uit te leggen. Ja, ja. ja, maar heeft u het idee dat u op de rit heeft nu? Nou, we zijn vanaf november bezig. Ja. Dus dan zeg ik, het uitgangspunt is, is het waarderingskader van de inspectie. Dus we hebben een andere cultuur. Dus even op het voorbeeld van het AD, daar wil ik dan wel even op ingaan. Hè. ja. Ik, ik schat zo in dat de manager die daar verantwoordelijk voor is... op dit moment voor het VWO daarbovenop zit. Daar heb ik vanmiddag contact mee gehad. We hebben tegen haar gezegd, joh, kan jij er nou eens voorstellen dat dit nu aan de hand zou kunnen zijn? Zij zegt, nou, ik denk dat niet. Ik geloof dat ook niet. Uh, Want, uh, uh, voor, voor, misschien om het goed om even te vertellen. Er werd gezegd, van ja, er was een, een VWO-klas yeah. van twintig leerlingen. Maar die waren er echt niet aan toe. En uh, als je maar een beetje lezen kon schrijven, ging je naar de VWO-klas. Cijfers yeah. werden heel gemakkelijk opgekrikt yeah. als dat nodig was. Dat was het be beeld dat in het AD geschetst werd. U zegt, yeah. dat beeld klopt nu niet meer. Nou, laten we zeggen, van dat beeld was misschien dan de helft waar. Hè? Dus, dus, dus, dus, dus laten we dat nu eerst zeggen. Nee, dat beeld klopt niet omdat we, omdat we, nou één, de managers zitten bovenop. Twee, denk ik dat we een cultuur hebben waarin alles besproken wordt, elke dag. Want dat heeft u uh, nu al kunnen kantelen, die cultuur. We zijn nou twee, ja, drie maanden verder. Ik stuur daar wel op, hè? dus alles wat als ik ook maar hoor van de klas liggen ergens dwars. Dat, nou, ik wil dat graag weten. Vervolgens stap ik die klas in om te vragen of dat ik kan helpen. Hè? Of om te zeggen van hoe ik het graag wil. Dat doen de managers ook. Dus dat is laten we zeggen, de wat, de wat strenge kant. Ja, aan de andere kant is dinsdag hebben we op allebei de locaties teamvergadering, Hebben we elke week. Nou, dit stuk uit het AD uh, uh, wordt in die teamvergadering besproken. Gaat u, hem morgen, heb, gaat u hem morgen bespreken? Ja, he? ik heb daar één vraag over. Joh, als je dit nou leest, is dat op dit moment nu nog mogelijk? Ze zeggen he? allemaal nee. Nou, dat is al een goed beginnen dat ze nee zeggen. Nou, als behalve, dat, als dat, dat klopt. Ik bedoel, ik zou ook nee zeggen ga je natuurlijk niet gewoon zeggen tegen zo'n nieuwe ja, directeur. Even, en, ja, en, nou ja, en vervolgens, en vervolgens hebben wij in de cultuur... in hoe we elkaar aanspreken, hoe de kinderen erbij lopen... Hè, is er op dit moment denk ik niet aan de hand. Maar nogmaals, ik zit er morgen bij, ik hoor het graag. Ik ben in de klasse te vinden, ik stap de klasse in en zo. Welk ja, ja. deel van het personeel is islamitisch? Ik denk dat dat op dit moment de helft is. De helft? Ja, en, ja. Daar, en dat is wel een goede vraag, hè, want, want hoe ga je dat nou willen? Nou, ik kan me voorstellen dat je uiteindelijk op een soort verdeling komt... van 70% islamitisch, 30% niet... Ik denk dat het belangrijk is. Belangrijke doelstelling van de school is natuurlijk toch om met behoud van identiteit. Noemen we dat dan ja, wat vinden, even de, mooi. vinden de ouders dat genoeg? De helft? Nou, dat weet ik niet. Maar, maar ik denk dat ik dat voor ons weet nog even niet? wel vind. Okay. Nee, dat, dat weet ik. Want die vragen hebben we nog niet gesteld. Okay. Dus zover zijn we nog niet. Dus ik denk dat als nou de doelstelling is uh, uh, uh, integratie in de Nederlandse samenleving. He? Transparantie, open, openhartigheid, openbaarheid. Dat is eigenlijk het woord wat ik zoek. He? Nou, dan denk ik dat het goed is dat je op die school de Nederlandse uh, in, invloed ook hebt. Hè? Dus, dus ook, dat dit, ja, maar goed, islamitische uh, ik zeg docenten 30%. kunnen ook Nederlanders zijn, toch? Ja, zeker, maar niet, niet uh, islamitisch, hè? dus niet moslim. Ja, ja. Ik denk dat de school uh, erop gericht zou moeten zijn om, om van veel dingen kennis te nemen. Hè? Dus dat je zegt, van, nou ja, vanuit de islamitische cultuur doen wij dat ook. En vooralsnog kan je zeggen, vanuit de islamitische cultuur nemen we wel kennis voor... maar dat accepteren we niet, of daar gaan we niet mee akkoord, of ja, dat wel. willen we niet, hè? Ja. Maar ik denk, om het, om, het, om het schoon en open te houden... dat je, dat je, dat je inderdaad Nederlandse invloed daarin zou moeten hebben. Hè? Omdat wellicht anders de mogelijkheid zou ontstaan... dat, we, dat het naar binnen gekeerd raakt. En dat ja, is precies wat u niet wil. Dat te voorkomen. En wat ik niet ja. wil. Ja. Samira, jij bent moslim, geloof ik? Ja. Hoe, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik, ik luister, ik denk alleen maar aan leerlingen inderdaad. Die, en dat was ook in Amsterdam. Hè. Ik, ik kom uit Amsterdam. Uh, waarin ik, uh, ik ben uh, op de islamitische school in Amsterdam geweest. Uh, uh, en leerlingen die ik ontmoette... die waren inderdaad naar binnen gekeerd. De islam, uh, uh, alles uh, gelieerd aan de islam. En dat is op zich niet erg... Uh, maar je bent ook een deel van Nederland. He. Straks, als je van school komt, moet je een diploma hebben. Dan moet je solliciteren. Dan moet je sociale vaardigheden. Maar als, als je, ja, gaat, solliciteren, ja, maar als je als gaat solliciteren... Ja, maar als je gaat solliciteren en niemand vraagt... Ja, uh, heb je vandaag nog gebeden en is dat vijf keer? Of ben je vrijdag naar de moskee geweest? Nee, dan moet je kunnen schrijven, dan moet je de talen kunnen. Je moet je sociale vaardigheden... Uh, uh, uh, hebben uh, om een plekje te bemachtigen in ja, de maatschappij. Maar als je dan die percentages hoort, 30%, nu 50-50 qua docentenkorps, zou dat ja, goed zijn? Denk ik vind het gaat niet eens om de percentage. Waar ik aan denk, is dat die Nederlandse, dus niet-moslim-docenten, gewoon niet serieus worden genomen. Je bent niet moslim, wat kom je mij vertellen? Oké, okay, heel kort, nog, meneer Troost. Uh, en dat, op dat zou jammer zijn. Nee, u zegt net zelf, uh, het gaat om kwaliteit. Hè. Dus, dus we hebben uitermate goede geschiedenisleraren die bijvoorbeeld. Nou, laat ik daar eens nou een voorbeeld van noemen. Heel kort, want de tijd is bijna op. Man. Ja, dat snap ik. De is een voorbeeld dat in dit verband ook genoemd wordt. Wij zijn een zeer gevoelig ontwerp ook. Hè? Daarom begin ik er ook maar over. Dacht ik. <laughs> okay, ja. Wij hebben een, een Nederlandse leraar die geeft daar les over. Tweede Wereldoorlog in een, omge in een islamitische omgeving. Nou, dat zijn uitermate interessante lessen. Dus, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, Dat zou zo'n voorbeeld kunnen zijn waarvan je zegt... Van, nou, zouden we graag een Nederlandse geschiedenisleraar willen.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 Sure, if you want me, why don't you? Care? oceans van uh, Joam de Duitse krant Die Welt heeft het privéarchief van Heinrich Himmler... een van de machtigste mannen van het Derde Rijk, in handen gekregen. Gisteren werd het eerste deel online gepubliceerd... en nu volgt elke dag een volgend deel. We gaan erover praten met historicus Wim Berkelaar. Wim nog even kort, Heinrich Himmler. Praat ons even bij. Heinrich Himmler, geboren in 1900. Uh, jonge vent die op zijn 18e reserve reservist was uh, bij de Eerste Wereldoorlog. Altijd gedaan heeft, natuurlijk, als de Eerste Wereldoorlog vocht. Want je weet, de Eerste Wereldoorlog, het, uh, door Hitler altijd uh, als een finest moment beleefd. Dus dat is niet helemaal waar gebleken. Maar goed, zo is het voorgesteld: de Eerste Wereldoorlog dat was het grote moment waar je man werd. Daar was onze uh, bleuwe Himmler te jong voor. Dus hij was 18, heel hij was heel snel al nazi. Hitler heeft een koep gepleegd in 1923. Was hij bij betrokken? 23 jaar Thijs, you. En nu zijn dus brieven uh, ontdekt, gevonden... die al in de jaren twintig met zijn zeven jaar oudere uh, latere vrouw... zeven jaar ouder, wat natuurlijk ook wel bijzonder was. in die, die was natuurlijk toch zo, man, drie jaar jonge vrouw. Zeven jaar oudere vrouw um, schreef ze al fel antisemitische uh, uh, brief. Hij komt uit een grootburgerlijk uh, katholiek uh, nest. Uh, dus dat had hij van huis uit meegekregen, kunnen we vermoeden? Ja, dat zou je kunnen vermoeden. Al moet bij worden gezet. bijvoorbeeld de katholieke kerk in Nederland... is heel goed in het verzet geweest. Het is altijd nee, heel ingewikkeld. Ik suggereer nee. niet per se een relatie tussen het katholicisme en hem... maar hij, bij hem kwam het van binnenuit, van het antisemitisme. Hogemaat van binnenuit en één bijzonderheid moet ik nog even noemen... anders dan die andere nazi leiders Kijk, Hitler was een uh, exceptioneel geval van mislukking. Goebbels was wel een gepromoveerd literatuurwetenschapper... maar had een handicap en heeft er zijn leven lang last van gehad. Enorme, dwangmatige neurose om vrouwen te versieren. Ook om iets te verbloemen. Göring was een oorlogsheld, maar... Ja, ook gefrustreerd uit die oorlog gekomen. Himmler was gewoon keurig ingenieur. Dat was gewoon een ingenieur. Dus het, dat maakt het raad. Het was een, zoals hij zichzelf uh, altijd noemde, een anständige, een mooi Duits woord. Een fatsoenlijke Duitser. Dat, zo heeft hij het gezien. Ja, en nu zijn dus, uh, is er een archief opgedoken. Hoe komt de, die wel daaraan? Ja, heel ingewikkeld verhaal. Nou, dat is dus te ingewikkeld in, kort, ja. in kortheid. Uh, toen moet je je voorstellen. Himmler pleegde aan het eind van de oorlog... Uh, eind april 1945... was hij gevangen door de Britten... pleegde hij zelfmoord. Uh, uh, beet een, een gifcapsule door. Zijn vrouw vluchtte met de kinderen... weg uit huis. In die week zijn er Amerikaanse militairen gekomen. Tweede van, twee van die Amerikaanse soldaten... die hebben uh, alles gevonden... wat er te vinden was. En wat al die soldaten deden... de Russen, Amerikanen, Britten... maar vooral Amerikanen en Russen... ze namen alles mee wat los en vast zat. Uh, Eén van die uh, soldaten heeft het verkocht uh, aan, nou ja, laten we zeggen, een andere Amerikaan. Dat is boven water. Dat andere deel, dat is waarschijnlijk dit deel, en dat is, ja, tijdens de merkwaardige raadselen en loop van de geschiedenis, is in Tel Aviv terechtgekomen. In Israël. In Israël. En die missing link tussen die soldaat en Tel Aviv, weten we niet. Oké, okay, dat Weet is nog niet, niet Was niet een Joods soldaat of zoiets, zover ons bekend? Nee, weten nee, we gewoon en niet. En de overtuiging is dat het echt is. Ja, nou je moet je voorstellen, je hebt een beroemde Duitse archivaris... Jozef Henke, die is gepensioneerd, die leeft nog die eens oud. Die heeft al gezegd dat het is waar. Um, de boenders archivaris, uh, Michael Holman, heeft gezegd dat het is waar. Het enige wat je nog niet ziet is... eigenlijk moet je proeven doen op de tekst. Moet je, je voorstellen, je hebt in 1983... had je de vervalsing van de Hitlerdagboeken. Iedereen dacht, Koenraad Kujau, dat was de vervalser, heeft dat nagedaan. Dus alle mensen dachten, perfect, ja. handschrift niet. Ja. Toen is het, het Duitse TNO, om het zo te zeggen... heeft toen een proef met de kwaliteit van papier gedaan... die zei, hoog tien jaar oud. Ja, ja. Nou, gelijk ja, dat oefening. is nog niet gebeurd in dit geval. Niet dat ik gelezen heb, nee. zou je wel moeten doen. Je Jij denken. hebt wel gelezen, ja. online, eh, bij die welt, hè? Wat, wat, wat Welk beeld reist op? Het fascinerende beeld dat eh, burgerlijk fatsoen... kinderliefde... Uh, ik bedoel niet in de pedofilie sfeer, natuurlijk. Nee. Kinderliefde, liefde voor je vrouw, je gezin. Uh, kan samengaan met hardvochtige massamoord. Dat maar, kan. Maar dat is niet heel nieuw. Nou, dat, nee, dat is niet nieuw. Maar wat er interessant aan is, is dit: Hitler wordt altijd, als je Hitler nu, als je nu veel een beeld van Hitler ziet, dan zie je hem denk je, ah, hij was ook wel een tikje gek. Denk je, als je hem ziet, ja. denk je, dit kan nou niet meer. Himmler, als die praatte, dan zag je gewoon een beschaafd pratende ingenieur. Ik zeg je, Himmler is meer een verklaring waarom het toen gebeurd is wat er gebeurd is... dan Hitler is. Want? Nou, Omdat Himmler was ook echt zo'n fatsoensrakker op een bepaalde manier. En denk erom, er waren heel veel, tienduizenden kleine Himmler'tjes. Die gewoon in de concentratiekampen zaten. Die, uh, als, als bewaker. Als bewaker. Ja. Uh, nou ja, of gevangenisbewaarders. Die mensen die bij de SA zaten, bij de SS zaten. Die fatsoenlijke mensen, zeg maar. Uh, daar is hij, hij is de missing link tussen het gewone... Uh, laten we zeggen, de gewone Duitse misdaadver. Ja. Waarmee ik niet de hele Duitse volk als op schoon natuurlijk. Maar de gewone Duitse misdadiger en Hitler. Van Hitler kan je zeggen, die was gek. Zeg jij, ja, zwart-wit. Nou, ja, en was je was zegt, dit was eigenlijk een normale, fatsoenlijke man. Het komt veel dichterbij. Ja, tussen zeker. En, en, en deze man, kijk, Hitler was natuurlijk een... een, een pathologisch gedreven jodenhater. Dat was Himmler ook, maar let op. Maar Himmler combineerde het met... Manieren, fatsoen, uh, beschaving. Want, waar uitte zich dat in? O, op, welke indruk, uh, op welke manier was hij beschaafd? Nou ja, ik zal je voorbeeld geven: een bekend verhaal is dat als Himmler in de concentratiekamp kwam, en dat is hij een paar keer geweest, en hij zag dus Joden geëxecuteerd worden, dat ging hij over zijn nek. Weet je, dat zag je niet. Maar nou, dat... hij had wel door dat het iets heel fout ja, was. Heel erg fout. Kon hij helemaal niet tegen. Hitler was zo schurk dat hij niet eens in die concentratiekamp kwam. Die wilde het niet zien. Je wilde het niet zien. Maar ja. en nog, nog één ding wat ik, even, uh, wat ik je even wil zeggen: dat is dit. Heel, heel beroemd, staat niet in het artikel. In Poznan, vroeger heette dat Poze, tijdens de Duitse bezetting, uh, had je een, een, grote, uh, een groot theater. Daar waren allerlei SS-officieren, direct betrokkenen bij de Holocaust, verzameld. Ook Albert Speer, hier, dus een reisarchitect, zat erbij. En daar heeft Himmler een reden gauw. En die reden, dat is typisch, dat vind je, dat vind je niet hier terug, maar dat is symptomaatisch voor deze man. Die zegt dan: uh, beste vrienden, zeg maar tegen die SS'ers, uh, wij schrijven aan een, roemrijk, uh, een roemrijke bladzij in de Duitse geschiedenis. Alleen, die Duitse bladzij zal nooit opgeschreven kunnen worden. Mm. Want hij voelde wel, dit kan niet. Je, maar, je, je zit gewoon mensen te, te vergassen, ja. te vermoorden, systematisch. Dit kunnen wij dus niet opschrijven. Wij onder elkaar weten dat wij fatsoenlijke mensen zijn. Wij weten dat we deze mensen niet uh, bruut in elkaar moeten trappen. Dat wij ze niet bruut moeten aanvallen. Maar dat wij ze systematisch en netjes moeten afmaken. En dat doen wij... met oog op de toekomstige generaties. Want, en dan kom je dat pathologische joden aan. Dat is gewoon de pathologische gedachte. Elke jood is een bedreiging. Voor Europa hij en de was Duitsers. Een schijnheil Samira, En ja. hypocriet. Ik bedoel, hè, dat is net zoiets als je thuiskomt. Dan heb je zo'n voorbeeldige huisvader. die dan de deur achter zich dicht doet. en dan ineens uh, uh, om, zich opkomt. Precies. want ja. ja. je suggereert en... dat hij het vermoeden had. of de, de overtuiging had dat hij iets goed deed. Ja, nee, dat had, hij. Dat, dat had hij. Hij had de overtuiging. want dat is wel even het punt tegen Samir nog gemaakt. Samir, dat is natuurlijk. Uh, je zegt schijnheil en hypocriet. Dat zou je kunnen denken, maar die vraag van Thijs geeft daar een, een, een beetje een antwoord op. Hij had een diepliggende overtuiging dat wat hij deed tegen de Joden... dat het in het heel van Europa was. Dus als Himmler nu zou leven, zou hij de overtuiging hebben... ik heb mijn steentje bijgedragen... Aan Europa. Ja, ja, hij maakt is... het niet minder verwerping natuurlijk, dat het een diepliggende lichte overtuiging erger. Dat is het, als... het meest ernstige Thijs. Ja. Dat zijn mensen die zich niet ja. meer. Dat is het, het, laten we zeggen, het onvrije uh, dat je niet door een ander kan laten overtuigen. Dus ik zie iemand en, en ik hoor achternaam Cohen en je denkt, oh, dat is Jood, fout. Klar. Kan natuurlijk niet. Maar ja. zo is het gegaan. Dat ja. is ook kritiek in Duitsland die wel heeft geïnvesteerd hè, in deze productie. Er verschijnt straks een boek en volgende maand een documentaire. Uh, ze proberen een slaatje uit te slaan terechte kritiek? Nou ah ja, dat is natuurlijk, snap ik die kritiek, maar ik zeg er wel tegen in, als, als dit waar is, willen we dit, uh, je bent zelf journalist, je weet hoe dit werkt, willen we dit allemaal weten. En we willen het zeker weten, omdat dit, uh, om een variant op Himmelen te maken, dit is de beruchtste bladzijde uit de 20 e eeuw. Ze ver uit de brugste bladzijde, dit willen we weten en mm. we leren eruit dat, en dat is nog altijd aan de gang, uh, politiebewaarders die kunnen thuis heel vriendelijk met de kinderen de hond aaien, ja. beestje uitlaten en iemand Helemaal kapot ben. En jij zegt dat is toch wel nieuw. Dat is niet nieuw, maar dat moet ons of. voortdurend aan herinneren Dat bijvoorbeeld in, je kent mijn bekende stokpaard. Dat in het huidige Noord-Korea. Daar lopen dus allerlei mensen die lopen thuis. Uh, nou een hond aaien doen ze in Azië niet, die eten ze eerder op. Ja, maar, maar een goede vader te zijn. Maar Noord-Korea, die zijn goede vaders en die beulen mensen af. Mm. En jouw boodschap is dan? Mijn boodschap is mensen uh, leer erken, nemen kennis van en heb. Overtuigingen, maar laat overtuigingen altijd door een ander. Altijd zie altijd het gelaat van een ander. Dat ja. is, zie altijd het gelaat en de overtuiging van een ander. En laat je erdoor eventueel beïnvloeden als, de, als die overtuiging goed is. Ja, en pas dan kan je inderdaad uh, er een beetje zeker van zijn dat het misschien goed is wat je doet. Dat hoop je. Ja. Dat hoop je. Ja. Okay. Dankjewel, Wim, voor het lezen. Van Graag gedaan. Deze hartelijk dank ook aan Samira Bouchepti, aan Richard Troost, directeur van de islamitische uh, middelbare school De Oppert. En aan collega Maarten Haag, ook hartelijk dank. Straks in Kunsthof, Ali B, die met Ali B bekend aan zijn vierde theatervoorstelling begint. Wij zijn er morgen weer. Dit is 27 januari 2014, dit is de dag van Diederik. Minister Schulz van Hagen is in opspraak geraakt vanwege de schijn van belangenbehartiging. Volgens documenten van de Volkskrant zou de minister te nauwe banden onderhouden met het algemeen belang. De SP roept het kabinet op om niet af te reizen naar Den Haag, waar in maart een nucleaire top gehouden wordt. De partij is voorstander van een boycott omdat de top georganiseerd wordt in een land dat bezuinigt op de jeugdzorg. De werkloosheidscijfers van 1978 zijn naar beneden bijgesteld. Eerder meldde het CPB dat de werkloosheid in het vierde kwartaal van 1978 was opgelopen naar 9,2 procent... Maar dat blijkt nu een half procent lager te zijn. Oud-premier Van 8 is blij met de cijfers. En dat was het. Morgen ben ik er weer en dan zit op deze plek Diederik Smit. Goedenavond. Vrijdagnacht om 12 uur. Bonita Avenue. Het hoorspel.